met het NOS -journaal. Net als de Rabobank en de ING moet ook ABN AMRO extra geld opzij zetten om tegenvallers als gevolg van de crisis op te vangen. Veel bedrijven gaan failliet en mensen kunnen hun hypotheeklasten niet meer betalen. ABN AMRO stortte ruim een half miljard euro in de stroppenpot, bijna een verdubbeling ten opzichte van een jaar geleden. Mede daardoor daalde de winst in het eerste half jaar met 14% en kwam uit op een kleine 750 miljoen euro.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 Adriaan van Dis schrijft dit jaar het Groot Dictate de Nederlandse Taal. De 65-jarige schrijver en programmamaker stelt één voorwaarde. Er moet ook een prijs komen voor de deelnemer met de meeste fouten. Zelf ben ik heel slecht in spellen. Ik schrijf er nu sadistisch genoeg in te kijken hoe anderen het ervan afbrengen. Het Groot Dictate de Nederlandse Taal wordt uitgezonden op 23 december op Nederland 1. Lijns Armstrong heeft zijn strijd tegen het Amerikaanse antidopingagentschap gestaakt. Dat schrijft hij op zijn website. Agentschap beschuldigt de ex-wielrenner die zeven keren toe de Frans won van dopinggebruik. Armstrong heeft in een kort geding geprobeerd de aanklacht van tafel te krijgen, maar dat is niet gelukt. Nu is hij klaar met die onzin, schrijft hij. In de reactie heeft het antidopingagentschap laten weten hem zijn zeven toerzegers af te willen nemen en hem voor altijd uit te willen sluiten van wielerwedstrijden. De rechtbank in Oslo veldt vandaag het oordeel over Anders Breivik. In april begon het proces tegen de 33-jarige Noor, die vorig jaar zomer 77 mensen doodde, in Oslo en op het eilandje Utoja. Het voorlezen van het vonnis begint om 10 uur en verwacht wordt dat de straf snel duidelijk wordt. Daarna nemen de rechters enkele uren de tijd om de motivatie voor te lezen. De grote vraag is of ze Breivik toerekeningsvatbaar verklaren of niet. Het weer, bewolking, kans op regen, vanmiddag wat zon, bij een overal droog 22 graden.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 Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat een lange file op de A15, Gorkum richting Rotterdam. Tussen knooppunt Gorkum en Harningsveld Giesendam 7 kilometer. Wat komt er aan ongeluk? De linker rijstrook is daar dicht. Verkeer richting Rotterdam kan beter omrijden vanaf knooppunt Gorkum over de A27 richting Breda. En daarna over de A59 en de A16 naar Rotterdam. Tot zover de victory. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz. Met Hans Rijmers. Het is, is wel heel uh, bijzonder dit. Het is, is wel een omschakeling. Ja. <laughs> dat zijn we niet gewend. Gewoon nog even lekker tien minuten in je mond houden. Maar dat is er niet bij. Nee, nee. Het ah, nee. werk Hans. Want ja, ja, precies. Gaan verder ja. hebben we over... Uh... Ja. Het, het komend uh, programma in de krocht. Ja, 13 januari. Simon Richter, uh, de, geweldige tenor saxofonist van eerst, uh, speelt in het jazzorkest van het concert, Concertgebouw uh, uh, uh, en uh, is tegenwoordig ook uh, docent aan het conservatorium in Rotterdam. Daar, uh, op de een of andere manier, zijn we daar goed in. Een heleboel solisten die komen zijn allemaal uh, ergens docent. Conservatorium ja. Rotterdam, Amsterdam, Hilvers. Zou dat ook niet komen omdat Johan Clement docent is? Ja, ook, uh, ook dat. Ja. ja, natuurlijk. Dat, dat, dat scheelt wel, uh, denk ik. Maar aan de andere kant, het zijn wel allemaal de, uh, begenadigde instrumentalisten. Die natuurlijk wel door de, door, de, door de directies van de conservatoria worden opgemerkt van... Wat zij spelen uh, is trend, vinden we goed. Dus die gaan we onmiddellijk uh, maar eens vastleggen... om uh, aan, aan, aan de, de jonge studenten die komen te laten horen hoe het eigenlijk zou moeten. En, en we willen ze graag houden. Dus de, de begenadigde uh, van eerst. En die uh, ja, heeft toch wel uh, met... met uh... Het bekende mannen opgetreden hoor, Elvin Jones en Slide Hampton en Jimmy Heath en Kurt voelen. Ja, even, even iets zakelijks. Ja. Is er nog iets veranderd aan de tarieven? Nee. Nee. Nee, nee ik hoop dat het zo blijft. Ja, de, de, de subsidie voor dit seizoen, dat, dat is wel goed. En volgend seizoen weten we het niet. Ja, dan, dan, als dat niet zo is, ja, dan hebben we twee mogelijkheden. Of meer entree, of meer mensen. Eén van beide Maar het is lastig van tevoren te bepalen. Maar nee, de rest, alles blijft gelijk. Ja? Ik vond een, een opname van Simon Richter met het uh, Dutch Jazz Orkest. Daydream. van het wereldkampioenschap uh, zandsculptures in Zandvoort was dit het jazzthema Pushing Sand we speelden een gelegenheidscombo bestaande uit onder andere Piet Jolly Piano Conte Candoli trompet en Bill Pukins tenorzak. hier heb je iemand een ontzettend uh, plezier mee gedaan hè? ja wie dan? Hans van Bergen? <laughs> je dat gerealiseerd? nee, nee als, als er iets is met Piet en Conte Candoli dan, dan staat, zit hij rechtop in zijn bed. Ja, dat is waar. Maar ik hoop ja. toch dat hij momenteel niet in zijn bed zit. Nou, ik hoop toch dat hij voor de radio zit. <laughs> maar ja. Hans Rijmers, die krijgen we uh, in februari. 3 februari. Uh, Lydia van Dam. Die zou eigenlijk ja, vorig, ja, vorig jaar met jaar kerst komen. komen. Ja. Maar die kon toen niet. Uh, uh, had een, uh, ja, weet ik eigenlijk niet. Een virus of zo. Ja. Die was een beetje ziek. Had iets aan de uh, stem. Ja, iets aan de stem of zo. Ja, ja. ja dennenaalde. Digslikt, geen idee, maar het prikte, deed hij goed. Kon hij zingen in ieder geval. Nou, oké. Okay. Dus die komt nu uh, uh, 3 februari. Daar zijn we blij mee. Zij ook, want zij vond het heel erg dat ze niet kon komen. Ja, dat, dat, dat, dat menen ze echt oprecht. Nou, dat geloven we. Um, ja, hij heeft ook allerlei uh, projecten gedaan met onder andere Jeroen Zeilstra. Die, die, die, die grote... Nederlandse liedjes, ja, ja heel ja. mooi, heel ja. mooi. Ja. Ja, ja, ja, ja. Het is stil in Amsterdam en zo. Onder andere. Ja. En ik, ik heb ook geen idee, en dat vind ik ook wel weer plezierig. Ik weet niet wat de speellijst is, ik weet niet wat ze gaat zingen. Uh, maar goed, het is pas in februari. Dus ik denk dat zij het misschien zelf ook nog niet weet. Maar dat houdt het wel leuk. Dat, trouwens, van de andere muzikanten en uh, solisten uh, uh, weten we het ook niet. Uh, uh, op het moment dat ze beginnen in de krocht... Dan laten we ons allemaal verrassen wat de speelhuis is. En er was gezegd, wil je het weten van de volks? Nee, weet, eigenlijk wil ik het helemaal niet weten. Ik wil ook niet gehinderd worden daardoor. Nee. Voilà, nee, we moeten ons lekker laten verrassen wat ze doen. Eh, het, is, het, is, uh, het is het feestje van de, van de muzikanten. En wij zijn daarbij. Het is geen, uh, het is geen verzoek, uh, op het programma. Van Lydia van Dam heb ik een nummer van haar album Boos Sides Now gevonden. Met onder andere Huey Honing op de zaks. Het nummer heet... Just sounding breaths and tinkling cymbals without love. Love suffers long, love is kind, enduring all things, hoping all. If I understood all of the mysteries If I didn't have love I'd be nothing When I became a woman, I put away childish things and began to see through a glass darkly. the love. Dit was een. Uh, ja, het is natuurlijk van de Curswin. Ja. Gespeeld ja. door een Nederlandse big band onder leiding van Rogier van Ottenlo. Ja, is geweldig. Anno 1978. Ja. Zo jammer dat de man zo vroeg overleden ja. is. Ja. Veel ja. te jong. Knolpen. Prachtige muziek gemaakt. Knolpen. Ja, ja vooral, de, vooral de slagwerker. Maart hebben we het over gehad. Ja. Maart in de krocht. 10 maart. Martin Oster is ere geweest. Op, uh, om precies te zijn, op uh, 2 april 2007 is hij in de klok geweest. Martin Oster, gitaar. Laat ik het erbij zeggen. Dat niet iemand denkt: van Martin Oster die gaat uh, trombone spelen of zo. Hij zingt ook, trouwens. Uh, oh. Ja. Oh. Uh, ook van uh, Toon Hermans? Nee. <laughs> oh, gelukkig. Hij zingt uh, onder andere eigen muziek, dacht ik. Oh. Oké. Okay. Nou, dat, dat, ik, ik weet niet of, of ze dat met hem afgesproken hebben. Maar nee, zeker ik niet. Maar vol, volgens mij niet. Maar goed, dat... Als, als... Ah, hij heeft met heel veel groter gespeeld, hè? Met, met... Ja, ja, met, ja, ja, ja. Monty Alexander. Uh, ja, ja, ja, ja. Ja. ja, ja, ja. Deborah Brown. Deborah Brown, ja. Uh, uh, Lonnie Smith, hè. Hemel uh, uh, ja. ja. heeft gestuurd in Los Angeles. En uh, voor wat het waard is, in 83 de prijs van het meervaart Jazz Festival, hè? Mm -hmm. ja, of all places. Hè? Nou, maar dat was toen een heel goed festival. Ja, ja, ja. Meervaart. Ja, ja, ja, zeker? Ja. zeker, zeker. Maar ja, als ik, ik kom daar nog wel eens in de buurt. Dan denk ik, ja, daar, meer vaart, uh, dingen Naast die Plas Ja, mooi. Maar ja, het is toch iets anders dan Montreuil aan die grote Plas daar. Weet. Maar ja, aan de andere kant, uh, fantastische muzikant. Uh, is ook uh, docent aan het Conservatorium in Amsterdam. Dus we hebben er godzijdank weer een te pakken. De, prima. Niet alleen Rotterdam dus? Nee, niet alleen Rotterdam, ook Amsterdam. Want anders dan krijgen we daar weer boze telefoontjes over. Waarom, uh, waarom alleen Rotterdam? In de zin. Nee, Amsterdam ook. jongens Wees gerust, niks aan de hand. Geweldige gitaristen. Nou, je noemde dus net de naam al van uh, de organist uh, Dr. Lonnie Smith. Ja. En uh, daar heb ik dus een, een nummer van, uh, samen met uh, onze vriend Martin Oster. Hm. Namelijk de ballad, Will Willow Weep For Me. Verder nog met uh, Miguel Martinez op Alt en Gijs Dijkhuizen op de drums. Oh, die kennen we. Yes. Gijs, de vaste... vaste... Ja, goede gast in de kroeg. Oké. Okay. Ja. Oh, oh, oh, oh, Jazz thema van Bobby Timmons, Monin. Maar heel apart gespeeld. Big band onder leiding van de filmmuziekcomponist Harry Mancini. Met onder andere Art Pepper op clarinet. Speciaal voor Hans Sandbergen, Piet Condoli op Trompet. Niet weer, hè. Ja. Niet weer, nee, dit is een broer. Ja, ja, ja. En John Williams op keyboard. <laughs> Je hebt het uitgezocht voor ja. hem. Want hij zit niet in bed, hij zit in de tuin. In de ja, ja, nee, door de telefoon. Nee, dat kan ik ook voorzien hoor. Ja, dat, ja, ja, ja. ja. Hans Reimers, april zitten we. Ja, 7 april, Ilse Huizinga. Uh, ja, de, de, ook een... een uh, ja, ik kan wel iedere keer roepen fantastisch en geweldig en mooi en komen en noem maar op allemaal. En, en dat is ook wel zo. Het klinkt alleen zo overdreven, maar... Ja, de historie heeft toch bewezen dat we... Dat we qua programmering uh, toch aardig de goede snaren weten te raken. Ook, uh, ook met deze zangeres. Overigens, dat is wel aardig, Ilse Huizinga heeft gestudeerd aan het conservatorium bij Sylvie Leen. Oh. En Sylvie Leen was op 7 december 2007 in de kloch. Mm -hmm. Nou, dat is toch een mooi bruggetje. Ja. Dus dan hebben we, nou, ik, ik Maar ja, ze is het optreden niet vreemd, hè? Want ze heeft. Nee, nee, ze heeft zeker niet. Ik begonnen op allerlei ja. open jazz-podium ja. in Amsterdam. Ja. Nou, toch inmiddels zes, zes CD's gemaakt. Hè? Ja. Ja. En, en, en treed toch regelmatig op met uh, Ferdinand Povel. En, en daarmee steelt ze wel een heleboel harten natuurlijk. Hè? Als je hebt opgetreden bij Ronnie Scott. Ja, dan ga je toch wel meedoen, vind ik. Maar wat ook, in Londen. wat ook bijzonder is, ze heeft haar bul in bestuurskunde aan ja. de Universiteit van Amsterdam. Ja. ja, Dus ze kan ook heel andere dingen. Nou ja, dan, dan, dan, dan hebben we gelijk iemand die we voor die tijd achter de kassa zetten. dan hebben we dat probleem ook opgelost. Want <lacht> ja, dan, dan heb je verstand van geld en bestuur en hoe de Ben jij niet meer te vertrouwen dan achter die kassa? Jawel, jawel, ja. jawel, jawel, jawel. Nee, maar het is, het is een, een, een, even, even, een buitengewoon intelligente dame. Even over ja. die kassa. Uh, het, het, de toegang is nog steeds 15 ja. euro. Ja. Uh, abonnementen zijn ook mogelijk. Ja, de passepartoutjes zijn nog steeds 80 euro. Aha. Ja, daar, uh, dat, dat, daarvan vind ik, maar dat is, mm, er zullen een heleboel andere bezoekers niet mee mee eens zijn. Ik, ik vind het te laag. 80 euro voor 9 concerten. Uh, een concertje is uh, 15 euro als je geen pas voor toe hebt. Dus 9 keer 15 of 1 keer 80. Ja. Dat is toch een flink verschil. Ja, ik, ik, ik gun het iedereen van harte. En ik hoop dat iedereen de nee, paspoortje koopt. Ja, dat gesloten. Ja, dat weet ik eigenlijk niet meer. Dat is al heel lang zo. Ja. Ik, en ik weet niet meer bij, waar, het, waar het vandaan komt. Maar, uh, uh, dus ik kan iedereen van harte aanbevelen om dat, uh, om dat te kopen. Want je hebt dat heel snel terugverdiend. En voor uh, uh, uh, ons, uh, ons is het heel goed. Dat is een zekerheid, hè? Ja, absoluut. absoluut. Maar Ilse Huizinga, we zijn blij dat ze komt. Oké. Okay. Ik heb uh, van haar een apart gebrachte song gevonden. met About The Boy. About The Boy. Mad About The Boy. I know it's funny. To be mad about the boy I'm so ashamed of it But must admit the sleepless nights I had about the boy On the silver screen He melts my foolish heart In every single scene Although I This odd diversity of misery and joy, I'm feeling quite insane and young again, all because I'm mad about the boy, I'm mad about the boy, it's really stupid, but I'm mad about the boy. out of me my people. En je voorbij trekken. Ja, en met dit weer, <laughs> met dit weer zeker. Ja. Hans, ja. zit al in mei volgend jaar? Ja, het gaat hard. Ah. Kan een hoop gebeuren? Tussen, niet, door de kalender heen. Ja, tussen nu en 12 mei, wanneer Chris Monen op gaat treden, kan een hoop gebeuren. Mm -hmm. Maar we gaan ervan uit dat het allemaal leuke dingen zijn die gaan gebeuren. En de vervelende dingen, dat willen we niet weten. Niet eerder dat ze voor ons staan. Ja, Chris speelt speelde heel erg lang uh, gitaar, vanaf zijn zevende. Gestudeerd aan het uh, conservatorium in, in uh, Hilversum. Ja, en, en Noord-Sier gespeeld uh, met uh, uh, uh, Joke Bruijs onder andere. Uh, uh, kortom, uh, ook weer zo'n uh, zo geweldig talent. Dus we hebben dit seizoen twee gitaristen. Ja. En dat hebben we nog nooit gehad. Hij zingt ook, hè? Maar zijn er ook uh, uh, uh, gitaristen die het niet zingen? Dat weet ik niet. Nee, maar die, die Martin Oster, die uh, zingt ook. Ja, dat zingt ook. Ja, maar dat ja. gaat hij toch ook niet doen? Nee. Ja, maar, ja, maar, maar... Ja, ik, ik weet niet wat hij uh, wat, wat gaat doen. Want, nee, dat weet ik ook niet. Dat houden we stil. Ja, ja. dat gaan we niet zeggen. Nee. Maar ja. ik heb namelijk een, een, een werkje gevonden ja. dat is bij hem. Ja. Hij speelt die gitaar en dan zingt hij ook. Oké. Okay. In de Moonlit Night. Oké. Okay. It's a hot summer's night And the moon is out bright And everybody's out on the town I ask my baby Please let's leave the crowd het trompetje van Chad Baker in The Thrill is Gone even treur als hij zelf vaak was en dit is het einde van een speciale van Jazz waarin Hans Reimers de soliste voor het komende concertreeks van Jazz in Zandvoort in gebouw de Krocht alvast aan ons voorstelde Samen stel ik een presentatie Tom Hendricks Hans bedankt de microfoon is uit op zondag 9 september gaat het jazzershoek beginnen met tenoorsaxefinits Scott Hamilton. Maar natuurlijk is er elke zondagmorgen gewoon 7 jazz op de radio. Dus zeg ik samen met tenoorspeler Stan Getz, we do it together again.